van 8 uur. Freddy van Tacron heeft de leiding genomen bij de Franse presidentsverkiezingen. Dat blijkt volgens de Belgische omroep RTBF uit uitgelekte exit polls over de eerste ronde. De sociaal-liberaal Macron staat op 24% van de stemmen. Zijn drie belangrijkste tegenkandidaten zijn Le Pen, Fillon en Mélenchon. Zij hebben tussen de 18 en 20% van de kiezers achter zich. Hoe de exit polls hebben kunnen uitlekken is nog niet duidelijk. De opkomst lag om vijf uur op ruim 69 procent. Dat was ietsje minder dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Als alle stemlokalen rond deze tijd dicht zijn, komt de Franse TV met de definitieve exit poll. De twee kandidaten met de meeste stemmen strijden op 7 mei in de tweede ronde om het presidentschap. Oud-burgemeester Philippe Hoebe van Maastricht is overleden, meldt de regionale omroep L1. De CDA Hoebe was 17 jaar burgemeester van 1985 tot 2002. Dus ook toen in Maastricht de eurotop werd gehouden in 1992. Op die top werd het verdrag van Maastricht getekend, de basis voor de Economische en Monetaire Unie en de invoering van de euro. Oud-burgemeester Hoebe was 76 jaar. Bij Stadion De Kuip in Rotterdam hebben zich Feyenoord-fans verzameld... die alvast begonnen zijn om het kampioenschap van hun club te vieren. Doordat Ajax met 0-1 heeft verloren van PSV... is er grote kans dat Feyenoord de competitie wint. De club staat met nog twee duels voor de Boeg... vier punten voor op de Amsterdammers. Feyenoord won eerder met 0-2 van Vitesse. Toen de bus met Feyenoord-spelers bij De Kuip terugkwam uit Arnhem... stonden daar de juichende supporters. Ze ontstaken vuurwerk en zongen het clublied. Over twee weken kan Fey. Noord officieel kampioen worden. Het weer, vanavond meest droog, vannacht in het noorden regen, morgen eerst droog met in het noorden kans op een bui, later op de dag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Jourdien. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Nou zijn daar ook uh, klassieke vertolkingen van en die gaan we nu beluisteren. De I've Got Rhythm Variations. Dat uh, wordt gespeeld door Mark Babington op de piano met het Royal Philharmonic Orchestra. En de dirigent heet Leon Botstein. Niet te verwarren met uh, Leonid Bernstein, want dat zal wel een andere zijn. In ieder geval de I've Got Rhythm Variations.